Twee uur. Het NOS-journaal. Nanette Weil. Frankrijk gaat radicale moslimpredikers weren... van een islamitische conferentie volgende maand in Parijs. President Sarkozy kondigde aan dat een aantal imams... die uitgenodigd zijn door de moslimfederatie UOIF... de toegang tot het land zal worden geweigerd. De maatregel hangt samen met de moordpartijen in Toulouse en Montauban... door de moslimextremist Mohamed Mera, waarbij zeven doden vielen... Eerder zei Sarkozy dat hij het bekijken van radicale websites en reizen naar het buitenland voor jihadisten wil aanpakken. De snelweg A32 ligt bij Meppel bezaaid met gebroken grafstenen. Die zijn van een vrachtauto gevallen, zegt de politie. Wij kregen even voor 11 uur een melding dat er een vrachtauto was geschaard. Uh, die vrachtauto was, de auto was geladen met uh, grafstenen. En een gedeelte daarvan is op de snelweg beland, dus de weg is afgesloten. Het zijn nieuwe stenen die werden vervoerd naar verschillende begraafplaatsen. De brokstukken worden met een grijper in een container geladen... en de grafstenen die nog heel zijn worden met een vrachtwagen afgevoerd. De verwachting is dat de A32 rond deze tijd weer open gaat. De politie weet nog niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De waarde van de grafstenen is ook niet bekend. Zeven rechercheurs uit Zwitserland zijn in België om te praten met de kinderen die het busongeluk in Sierre hebben overleefd. Ze proberen te achterhalen wat er precies is misgegaan bij het ongeluk in de tunnel. Volgens de Zwitserse justitie blijkt uit beelden van beveiligingscamera's in de tunnel dat de bus eerst, links te of nee, eerst tegen de rechterkant van de tunnelmuur is gereden. Daarna zwengte hij even uit naar links, maar draaide hij opnieuw naar rechts om vervolgens frontaal tegen een veiligheidsnis te rijden. Wat er op dat moment in de bus gebeurde is nog niet duidelijk. In Japan is sinds vandaag nog maar één kerncentrale in bedrijf. De andere 53 liggen stil voor onderhoud... of omdat ze beschadigd zijn door de tsunami van vorig jaar. Japanse kerncentrales worden elke 13 maanden uitgeschakeld voor onderhoud. Sinds de tsunami van vorig jaar is geen enkele reactor in Japan na het reguliere onderhoud weer in gebruik genomen. En onduidelijk is of dat nog gebeurt. Een meerderheid van de Japanners is tegen herstarten, zo blijkt uit onderzoek. En voor de tsunami was Japan voor 30% van zijn energiebehoefte afhankelijk van kernenergie. Na de ramp besloot de regering om kernenergie op lange termijn af te schaffen. In mei wordt ook de laatste kerncentrale voor onderhoud uitgeschakeld. Het weer zonnig en droog, het is van 12 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgenochtend eerst wat grijs, daarna wordt het weer zonnig en dan tussen de 14 en 18 graden. Ook woensdag nog volop zon, maar daarna geleidelijk meer bewolking. ANWB ah, Verkeersinformatie. U, u hoorde het net in het uh, journaal. Er was een wagen met een aanhanger op de A32 Meppel richting Heerenveen. Die verloor een lading Grafstenen. Die zijn uh, bijna opgeruimd. Er is nog één rijstrook dicht bij uh, Havelte. Tussen Meppel en Afrit Havelte staat nog een file van drie kilometer.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 Eo. Dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Mogen in dit stadion velen van eerlijke kracht meten... en goede kameraadschap genieten. Ja, morgen viert het Rotterdamse stadion de Kuip zijn verjaardag. Hartelijk welkom, Lee Towers. Ambassadeur van Feyenoord mag de Kuip met pensioen op zijn 75 ste Nou, ja, liever niet... Tijd voor een nieuw stadion? Uh, de, de, de geruchten die zijn uh, volop bezig, maar ik denk dat, uh, dat het uh, financieel een uh, bijzonder duur project is. Ja, dus voorlopig hebben en we in nog deze kredietcrisis de heb, heb ik niet het idee dat dat binnen uh, een zeer korte tijd van de grond komt. Nee. Maar dat het er een keer komt, dat zit natuurlijk, uh, dat zit erin. Nou, zo meteen praten we over uw herinneringen en uh, de actualiteit van het stadion. Het grootste museum dat Nederland nooit gehad heeft. Zo gaat het Nationaal Historisch Museum zelf. De geschiedenis in Jan Marijnissen. Goedemiddag. Goedemiddag. U was ooit initiatiefnemer en vanmiddag krijgt u De Blauwdruk in handen. Dat is een boek over wat het had moeten worden. Hoe wilt u zelf eigenlijk de geschiedenis ingaan? Nou, nog steeds als de initiator hiervan. En in de vaste overtuiging dat het er toch wel een keer komt. Ooit. Nou, ooit. Uh, ik weet niet wanneer de volgende verkiezingen zijn. Maar <laughs> dit, dit kabinet heeft het gecanceld. En dat was op zichzelf ook wel enige reden toe. Uh, aangezien er 200 miljoen bezuinigd moest worden op de kunst- en cultuursector. Mm -hmm. Dus ja, het, het was, was moeilijk daarvoor weer tegen te voeren. Er moet nu nog eens een keer 10 miljard bezuinigd worden. Dus uh, ik denk in betere tijden dat het er vast een zeker een keer komt. Kabinet okay. <laughs> Cabaret, Tim Kams. Goedemiddag. Hallo. Samen met je tweelingbroer breng jij een nieuwe cabaret show op de planken met als rode draad. Talkshows. Ja. Voel je je, je bent nu net één seconde binnen al een beetje op je gemak in deze talkshow? Ja hoor, hartstikke leuk. Oké. Okay. En wat gaan we straks doen? Ik de vraag en jij de antwoorden? Of andersom? Zoiets? Ja, of ja, andersom? Mag ook. Oké, okay. <laughs> Ik ken je niet, maar... <laughs> nou, dan, gaan we, dan, dan kijk je even hoe ik zo praat met de andere ja, gasten... en dan, dan, dan beslissen, beslissen, de, beslissen we zo meteen wel even. Goed. En in de rubriek Wereldweek gaan we met Steven de Voer praten... over de Engelse premier Cameron. Want ja, als je 250.000 euro betaalt, kan je gezellig met hem eten... en dan mag je ook nog alles aan hem vragen, Steven. Wat is er aan de hand? Ja, uh, er zijn... Uh, uh, undercover reporters geweest van de Sunday Times die, die zich hebben uitgegeven als uh, zakenmensen uit, uh, uit Liechtenstein en die wel eens graag met, uh, met de premier wilden gaan eten en dat breek uh, zomaar te kunnen als je, als je dat voldoende voor op tafel legt en de gehele praktijk staat nogal ter discussiekamer. Dan komt hij in nauwe schoentjes te staan. In nauwe schoentjes te staan. Ja. Prachtige uitdrukking. <lacht> Onze dichter bij de dag is vandaag Rinske Kegel. En haar gedicht hoort u tegen drieën. En u kunt ook reageren. Ga dan naar de website Nu Of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. <lacht> Hij is de geestelijk vader van het grootste museum dat er ooit kwam. Jan Marijnissen kwam in 2006 met het idee om een nationaal historisch museum op te zetten. En na zes jaar gestergel is het museum een stille dood gestorven. Wat mij betreft is dit de mooiste plek. Allemaal mooi, maar een meerderheid in de Tweede Kamer blijft toch tegen die nieuwe plek voor het museum. Die locatie daar in de bossen, die is ook echt prachtig. Dan kan je niet daarna zeggen, nou ja, we gaan het ergens naast een brug zetten. Daarmee is de Nederlandse historie een kwestie van vastgoed geworden. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen nou niet zitten te wachten dat we de hele discussie weer opnieuw moeten gaan voeren. Totaal zo'n ruim 15 miljoen euro. Maar het is niet allemaal weggegooid geld. Zo stopt het museum geld in de zogenoemde trein van de vrijheid. Ook is van het geld een digitaal netwerk voor historische plekken opgericht. Ik denk dat de werkelijkheid is dat je niet een Nationaal Historisch Museum bouwt... op een plek waarvan de Tweede Kamer zegt, daar hebben we het liever niet. Ja, Jan Marijnis, dus vanmiddag krijgt u een boek, Blauwdruk... over hoe dat museum eruit had zullen zien. Met wat voor gevoel neemt u dat in ontvangst? Nou, oh, maar zeer opgewekt. Ja? ja, ze hebben er me voor, voor gevraagd. Ik voel het wel een eer, dus ik denk, nou, dan ga ik wel even naar, voor naar Amsterdam. Ja. Um, nee, kijk, het idee is nog steeds um, een goed idee, naar mijn idee. <laughs> en niet alleen naar mijn idee, ook naar de meerderheid, het idee van de meerderheid van de Tweede Kamer. Dus uh, ik ben er vast van overtuigd dat uh, de heren Schilp en Bijvank zeggen dat ook in, in hun inleiding uh, in het boek: dat uh, als hun historisch besef hen niet bedriegt, dan komt voort of dat museum er toch wel. Ja, Dus u blijft optimistisch. Heeft u het boek al, heeft u het boek al gezien? Ja. En is, het, is het een beetje zoals u had gehoopt dat zo'n museum zou worden? Want ze, ze presenteren in dat boek een soort opzet van hoe het eruit had zullen zien. Hè? Ja, klopt. Um, daar hebben ze allerlei thema's voor gekozen. Uh, land en water bijvoorbeeld. Nou, Die hebben in Nederland natuurlijk veel met elkaar te maken. Uh, maar ook ik en wij. Uh, wat meer gaat over het, de individualisering enerzijds en anderzijds door het gemeenschapsdenken. Wat in Nederland natuurlijk ook heel goed kennen. Zo hebben ze allerlei thema's. Het enige bezwaar wat ik daartegen heb is dat de chronologie van de geschiedenis dan misschien nog wel eens een keer op de achtergrond, achtergrond kan nee, raken. Eerder, eerder noemde u deze benadering postmoderne hutspot. Ja, dat vond ik toen een gepaste uitdrukking omdat ik er nogal van schok. Maar nadien heb ik met de heren uitgebreid gesproken nog over wat hun precieze bedoelingen waren. En die waren dan toch wel degelijk ook om aandacht te besteden aan de chronologie van de geschiedenis. En ja, ik vind dat zo belangrijk omdat... Kijk, zij zijn vakluizen zij zijn dag in en dag uit met geschiedenis bezig... maar ik ben maar een leek. En uh, ik weet dat eigen ervaring, maar ook ervaringen van mensen om mij... dat, kijk, als je de loop van de geschiedenis enigszins kent... dan is alle nieuwe kennis die je verwerft ook te plaatsen. Uh, en anders blijft het allemaal los zand. En het is zaak dat we juist oorzaak en gevolg uit elkaar leren houden. Ja, even hier aan tafel, Steven de Voer. Hebben jullie in België een Nationaal Historisch Museum eigenlijk... Je moet het... <laughs> even heel diep nee, nadenken. Dan beginnen mensen te lachen, maar ik je hier geweldig moet nadenken, inderdaad. Maar niet, niet op die klein, manier. Denk ik. Nee. Um, even uh, denken: Historische musea bij ons draait rond kunst en zo. maar... Maar niet uh, over de geschiedenis van België. Ja, ja, dat is ook een beetje een moeilijk onderwerp. Elf, je pakt me koud. Stel je voor dat er nou wel in bestaat dat ik er nu niet kan opkomen. Ja, nee. Alle België in Nederland nu in een deuk. Maar nee, ik, ik denk het niet. Nee. Tim Kams, een... heb jij behoefte aan zo'n nationaal historisch museum? Uh, ik persoonlijk niet. Ja. Maar het zal vast heel belangrijk zijn, toch? <laughs> kijk, kijk, <laughs> kijk, vragen kijk naar, naar Towers. Ja, ik vind een historisch museum altijd belangrijk. Ja. Ik, ik vind als je... Als je hier woont en werkt of wat dan ook doet. Dan, uh, dan moet je een beetje op de hoogte. tenminste een beetje op de hoogte zijn. van de historie van het land waar je woont of werkt. Ja, ja. ja meneer Marijnse. dat is dan toch wel jammer dat het er dan niet komt, hè? Nou ja, ik zei net al, het komt er nu niet. Het zal misschien nog een poos duren. Misschien dat de Kuip nog eens een keer gebruikt kan worden. als Ik een ben wel overtuigd dat het een keer komt hoor. Ja, ja ik ook. Ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, wa nou was het ook de bedoeling, dat we, waarom u er ook mee kwam... samen met Maxime Verhagen moeten we even voor de volledigheid zeggen... dat we een beeld hadden moeten krijgen van onze nationale identiteit. Het uh -huh. feit dat het er nou niet komt, zegt dat ook iets over onze nationale identiteit? Nou, een beetje wel, want uh, de Kamer heeft in overgrote meerderheid besloten... dat het museum er moest komen. Uh, vervolgens is er jaren gesteggeld over een locatie. Dan weer dit, dan weer dat. En uiteindelijk heeft het kabinet gedacht, wacht even, uh, wij kunnen daar makkelijk geld verdienen, namelijk door het gewoon te schappen. Mm -hmm. um, dus laten we dat maar doen, want het lijkt er toch op dat het draagvlak langzamerhand aan het eroderen is geraakt. Ja. Dus de crisis speelt, speelt ook een rol? Ja, absoluut. Ja. Ik, ik denk dat wanneer wij nu een uh, hoogconjunctuur hadden gehad, dat het kabinet dit absoluut niet had kunnen maken nou, en dat de, toch... de Kamer had, het had niet getolereerd. Er staat voor in het voorwoord van het boek een mooie zin, die wil ik u even voorlezen. De opkomst en de ondergang van het Nationaal Historisch Museum zullen de analen ingaan als bevestiging van... Allerlei Nederlandse gebreken. Nederlanders vergaderen meer dan ze handelen. Ze hebben weinig respect voor geschiedenis. En ze kunnen geen grote projecten voltooien. Nou, Reg. Nou ja, ja ik vrees dat het toch wel een beetje klopt. Ja? Ja, ik, alles uh, wat hier genoemd wordt is van toepassing op dit project. Ja. Uh, er is inderdaad veel meer vergaderd dan dat er gebouwd is. Uh, er is ook heel veel uh, gesteggeld uh, of men in Nederland geen respect heeft voor geschiedenis. Ik geloof dat daar wel enige verandering in is gekomen de afgelopen jaren. Uh, het geschiedenisonderwijs is dus ook weer heeft aan populariteit gewonnen, gelukkig. Maar er zijn allerlei projecten geweest uh, de afgelopen jaren, die de afgelopen vijftien jaar... die gehangschikt nou, ge, ge, ge, ge, ge kunnen worden onder geschiedenis. Dus dat punt uh, wil ik nog wel bestrijden. Ja. Maar ook het laatste punt, het is me even ontschoten. Maar, ja, dat we geen grote projecten kunnen voltooien. Nou, daar zijn voorbeelden genoeg van, hè. De HSL of de Noord-Zuidlijn of de noem ja. het maar op. Litouwers, u steekt ook uw vinger op? <lacht> ja, uh, er was natuurlijk ook sprake van dat ze het in Arnhem wilden gaan neerzetten. Ja. En dat, dat, dat, dat kostte een, een godvermogen om, om daar de hele infrastructuur te organiseren. En toen later gingen ze weer terug naar... Uh, uh, Arnhem. Ja, nou, ja, maar goed. Naar nou, Den Haag was de bedoeling het, eerst toch? Ja, maar er is nog een andere locatie ook nog, hè? Uh, ja, was... maar even. Ja, hij had eerst het openluchtmuseum en toen bij de brug in Precies. Arnhem. En toen is Precies. Nou ja, de brug was natuurlijk, was natuurlijk waanzin. Hmm. Maar bij die locatiekeuze ging het eigenlijk al fout. Want dat is een persoonlijke keuze geweest van de toenmalige minister, Plasterk... Mm -hmm. die geen enkel draagvlak had in de Kamer. En bij dit soort grote projecten moet je natuurlijk een beetje om je heen kijken. En Den Haag lag erg voor de hand. Want ja, samen met de Tweede Kamer, de geschiedenis van de democratie... had dat een prachtige twin kunnen vormen. Eventueel ook met het Rijksmuseum in Amsterdam... Maar hoezo in Arnhem een nationaal museum? In Arnhem een nationaal museum. In Frankrijk zit je in Parijs, lijkt mij. En in Engeland in Londen. En dat klopt ook. Dat is ja. ook zo. In de Verenigde Staten is het in Washington. Ja. Om maar een voorbeeld te geven. Maar ja. nog even over uw eigen rol, uh, meneer Marijnissen. Want het werd ook wel gezegd. Ja, die, de, dat museum dat is er niet gekomen. Omdat de politiek zich er is mee gaan bemoeien. Nou, ik niet. In ieder geval. Ik heb vanaf... U bent zich er wel mee gaan bemoeien, toch? Nee, ik heb geen enkele wijze. Ik oh? heb, uh, nee, alleen desgevraagd heb ik een keer een vergadering bijgewoond van hun uh, redactie. Die bezig was met de inrichting en de routing van, uh, van het museum. Maar dat was op hun verzoek, omdat ze het toch wel aardig vonden om eens te kijken of dat nou een beetje spoorde, mijn oorspronkelijke ideeën en hun gedachten. Mm -hmm. Maar verder inhoudelijk heb ik me altijd gedistanceerd van welke opmerkingen. Mm -hmm. Maar het leek wel alsof het de, vooral een politiek debat werd. En dat werd het toch ook in de Kamer. Ja, in de Kamer is alles per definitie natuurlijk politiek. Maar met de inhoud van het museum heeft uh, niemand zich willen bemoeien. Nee, maar, ook... maar wel met de locatie dus? Ja, met de locatie wel. Omdat het natuurlijk toch het initiatief was van de Tweede Kamer om dit te doen. Hè? Want ik ben er steeds op uit geweest. Daarom heb ik daar steeds ook Maxime Verhagen gevraagd. Van, goh, joh, je vertegenwoordigt de grootste fractie. Kunnen we dat nou niet samen doen? Toen nog wel, hè? Ja. <laughs> en hij is historicus. Dus dat, uh, Helpt hij zei... ook. Twee jaar daarvoor had ik het in het programma Buitenhof voorgesteld. En hij vertelde dat hij tegen zijn vrouw op de bank zei... God, dat wij dat nou niet hebben voorgesteld als CDA. Dat is eigenlijk ons idee. Maar goed, dat ging dus heel erg goed. En eigenlijk ik geloof ik alleen D66 was het er niet mee eens. Maar voor de rest heeft de hele Kamer daarvoor gestemd. Dus uh, ja, dat die, die, die partijen dan ook een mening hebben over waar het moet komen... Ja, dat ligt toch eigenlijk wel in de ja. reden. Maar niet de inhoud, dat is nee. heel iets anders. Maar verwijt u zichzelf helemaal niks op dit vlak, bij het mislukken van dit project? Ja, ik zal eens heel diep nadenken, ja. maar ik geloof toch niet dat ik, uh, ik er aan heb bijgedragen... dat dit niet doorgaat, in nee. tegendeel, want het maar, was mijn wens dat het er wel kwam. Waar ligt dan de Zwarte Piet, om die dan maar eens even uit te delen nu? Nou, ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. Uiteindelijk, natuurlijk, ook de crisis. Hè, het feit dat er zoveel bezuinigd moet worden, dat is uh, ja, een beetje de laatste duw in de rug geweest van degene die het niet wilde. En dat is dit kabinet. Um, ik denk dat uh, de directeuren uh, <kijkt> aanvankelijk niet goed inzagen Hoe het politieke spel uh, zich ontrolde. Dus die hebben zich niet zo handig gedragen? Nee, zeker in eerste instantie niet. Maar ze hebben heel snel geleerd. Maar ja, toen was, was het voor laat. een aantal delen was, kwaad al geschiet. Ik denk dat minister Plasterk te eigenzinnig is geweest. en te weinig naar draagvlak gezocht heeft. En daardoor is het draagvlak uh, voor het idee ontvallen. Uh, ik denk dat dat de hoogschoolspeler zijn. Ja daar is het fout gegaan. Goed, nou, u zei net al, ik geloof dat het er toch ooit komt, dus la laten we met u dat geloof delen. Nog even over de politieke actualiteit. Nu, nu u er toch zit. <laughs> ja. Uw partij heeft een beetje last van Diederik Samson, zien wij in de peilingen. Ziet u, oh, dat, dat, ook. Ziet u eh, dat ook zo? Dat zien wij juist helemaal niet. Ja, we hebben drie zetels geloof ik de afgelopen weken verloren aan ja. de PvdA. Mm -hmm. Maar dat is afgelopen zondag alweer tot staan gebracht. Maar u bent ben niet meer de grootste partij als SP. Nee, ja, dat scheelt één zetel met de VVD. Nou tot, ja, maar toch, ja. is dat niet zorgelijk? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Het, het geheel niet. Ik denk dat uh, we, we staan nu op een verdubbeling van het huidige aantal. Dus van 15 naar 30 zetels. Dus dat is om te beginnen natuurlijk al een enorme sprong voorwaarts. En voor de rest, ja, ik hoop dat de Partij van Arbeid zich herstelt. Het zal ook voor een progressieve samenwerking een enorme impuls zijn. een partij die uh, nou ja, op achterstand staat, zoals de Partij van de Arbeid stond. Ja, daar is het toch ook moeilijk mee samenwerken. Er gaat hier iemands telefoon. Is dat die van u, meneer Towers? Hij, hij, wordt, zegt, hij, hij wordt nu even hij uitgezet. Uh, uit. uh, nog één vraag, meneer Marijnissen. Als die SP gaat meeregeren, wat u natuurlijk wil, uh, wordt u dan minister? Nee, die kans is uh, heel klein. Oh ja? Ja. Oh, maar u bent toch een van de. Van de, van de meest ervaren politieke ja, dat personen binnen de partij. Ja, dat mag zo zijn. Maar u weet vast nog wel... Uh, de verkiezingen, nadat nou, ik bij u in de uitzending nog was geweest... morgens een keer, en uh, die ja. uiterst succesvol verliep in 2006... Uh, toen we naar 25 zetels gingen. Uh, daarna uh, heb ik nog anderhalf jaar het fractievoorzitterschap kunnen doen. Maar u weet, om gezondheidsredenen heb ik toen een stap teruggedaan. Ja. En dat is eigenlijk niet veranderd. Dat blijft nog zo. Nou, het gaat uitstekend met mij nu, maar dat wilde ik graag zo houden. Ja, nou, jammer. Nou, hopen dat dat zo blijft. En uh, blijf vooral zitten, want wij gaan straks nog praten met carpentier Tim Kamps... over zijn nieuwe theatervoorstellingen, over talkshows... maar eerst nu de 75e verjaardag van de Kuip. Ah, ja. Ja, Ja, maar heeft u het trouwens wat mee, Jammer Marijnissen, met de Kuip? Ja, zeker. Ja? Begroepen, ja, nou, Jan, trouwens. Ja, daar, dank jullie. Laten we even uh, luisteren naar hoe die in 37 geopend werd. Morgen in dit stadion, velen. Van eerlijke kracht meten en goede kameraadschap genieten. Verklaar ik hiermee het stadion bij de op open, ja, toen werd dat nog wel heel mooi en langzaam gezongen, meneer Touwers, dat wil helmes. Ja, geopend nog de jongheer de erboven. Kijk aan, ja, dat heen. was wat. Nou. Als klein jongetje stond u al voor de. Voor het stadion heb ik het. Ongelooflijk. In ja? de jaren 60, begin jaren 60. Toen was ik in jaren 14, 15. Wij, hadden, wij kwamen uit een gezin met, met vijf jongens. en Ik had een hele oude vader van 1888. Mijn vader was geboren in 1888. Zo. Dus wij hadden geen gulden en geen cent om, om kaartjes te kopen. Want er ging altijd dubbel op natuurlijk. Dus wij gingen wel naar het stadion. Maar meer voor de sfeer. Wij bleven buiten, gingen met vriendjes en met, met mijn broers. Gingen we dan luisteren. En we hoorden dan aan het gejuich, of, of wanneer, wanneer het angstvallig stilvreef... <laughs> of uh, wel eens de uh, kreten van teleurstelling geslaagd werden... dan kregen wij toch een beetje een beeld van wat daar, daar binnen gebeurde. Stond u dan te hunkeren daar op de stoep? Ja, ik had ook uh, de pest erin. Dat je gewoon dat dubbeltje niet in je zak had. Of Dat kostte toen een kwartje om, om een kaartje te kunnen kopen. Maar ja, dat, het, het was nog eenmaal zo. Kon gewoon niet. maar uh, ja, je wilde daar natuurlijk wilde je daarbij zijn en uh, ja, dat vond ik wel een uh... Een beetje verdrietige tijd ja, eigenlijk. Ja, want hoe oud was u toen u voor het eerst naar binnen mocht? Ik denk, eh, dat, nou mocht, ik mocht natuurlijk al eerder naar binnen. Ja, maar, maar uh, toen ik toen uh, zeg ik maar, mijn eerste bijbaantjes kreeg en dat ik mijn eigen zakcentjes kon gaan verdienen. En, uh, nou, ik denk dat ik toen een jaar of zestien was of zo. Dan weet u nog welke wedstrijd dat was? Nee, weet ik echt niet meer. Nee. Ik was zo overdoordend, alleen nee. als je dan binnenkomt, dat is 65, toen, toen nog 65.000 man daar binnen zat, met zo'n sfeer en, en, en zo'n zo ambiance. En dat het is het eigenlijk nog steeds. Dus dat was al zo'n overweldige ervaring... dat wat er op dat veld gebeurde, dat deed er eigenlijk niet zoveel meer toe. Nou, ja. Of wel? Ja, ja, ook. <laughs> ja. Maar, maar dat kwam pas eigenlijk aan het eind. Ja. Uh, uit, on, uh, want natuurlijk aan het eind van de streep dan worden de punten verdeeld. En, uh, maar de sfeer, ja, dat, dat vond ik al zo indrukwekkend. Wat beschrijf het dus, wat gebeurt er als je die kuik binnenkomt? Wat voor sfeer is er dan? Nou, je, moet, je moet ook mijn leeftijd natuurlijk nog een aanmerking nemen. Dat, je, dat de Kuip was het grootst, een van de grootste stadions van Europa. Uh, zeker van Nederland. Mm -hmm. En uh, als, je dan, als je dan daar binnenkwam, nou, dan wist je eigenlijk al niet hoe je dan binnenkwam. Maar dan ben je natuurlijk. Uh, to, toen moest je gewoon dan maar een klein beetje. Werd uh, je ook wel een beetje geholpen hè, door zo'n suppost. Ja. Maar uh, ja. Je, je probeerde elkaar vooral niet, ook niet kwijt te raken. Weet je. Zo groot was het. Zo, zo groot was het. Ja, maar Rens, u zei net, u, bent, u, u kent het ook, de Kuip? Ja. Herkent u dat gevoel van Lee Towers? Ja, nou, het, vooral het begin van zijn verhaal. want ik, ik, Toen ik 16 was, kreeg ik een brommer. Of nou ja, kreeg ik een brommer, moest ik had hard voor werken. Ja, ja. Maar, zo is het. <laughs> Ik besloot op een zomerdag, weet je wat, ik ga naar mijn tante in Amsterdam... En toen had ik besloten om via Tilburg-Breda, met mijn bommetje zo helemaal naar Rotterdam te rijden. En dan via Den Haag naar Amsterdam. Beetje wat we van Nederland zien. En plots kom ik uh, op mijn bommetje daar langs de Kuip. En ik wist niet wat ik zag. Wat een stadion zeg. Ja. Dat had ik nog nooit gezien. Ja, we hebben in Os hebben ook een stadion. Ja. Dat heet ook het Kuipje. Oh ja. Maar, maar uh, dat was werkelijk ongelooflijk. En ik was toen 16 of zo. zo. En de echte liefde is pas begonnen in 1970. Toen, uh, toen ze Europees kampioen werden en wereldkampioen. En u bent nog altijd fan Altijd fan gebleven. Dat is de loyaliteit. Hè. Dat zit erin. En nu heeft mijn dochter een uh, seizoenkaart. Kijk, dus ja. dat blijft zo. Steven ja. de Voer, als Belg, heb je ook iets met Feyenoord en de Kuip? Met Feyenoord niet, met de Kuip wel. Ja, want? Ja, het, het is een beetje flauw, omdat Nederland natuurlijk een veel betere voetbalelftal heeft dan België. Maar als je zomaar eens af en toe wint, dan ga je die overwinningen ook, uh, ook koesteren. En ooit? En, ja, ooit. Bedoelde, de, de ene keer dat we het echt heel goed hebben gedaan in de Wereldbeker, de halve finale in 86, daar zijn we naartoe gegaan ten koste van Nederland. Met een beslissende wedstrijd in de Kuip. Uh, het doelpunt van, uh, van Gruen, uh, een paar minuten voor de tijd... Oh ja, waardoor wij dan. gingen in plaats van jullie. En dat, dat maakt dat de Kuip nog altijd ja, ook een, een populaire locatie is voor België. Ah, ja. <laughs> het moet een populaire locatie zijn voor België... want de aller, allereerste wedstrijd in de Kuip was tegen het Belgische beerschot. Ah kijk, oh wist ik schieten eens... Ja. Ja, ja. En, het andere en wie won er? In 37. In 37, en kijk. En dat, uh, dat won Feyenoord, uh, nou ja, <laughs> ja. met 5 <laughs> <vijf. laughs> Tim Kamps, heb jij iets met uh, de Kuip? Ik, uh... Nou, ik ben wel fijn, fan. ik kom uit Rotterdam. Kijk. Maar ik ben er maar één keer geweest, moet ik je eerlijk zeggen. Oh. Maar ik, heb, ik vind het wel schande, schande of niet? Nee, ja, dat geeft niet. Hij volgende, kijk, kijk, de volgende, een beetje, idee, die komt ook. Een beetje voor Maar ik merkte dat ik in dan de, dan ik... de Kuip zat en dat zat ik kijken naar die wedstrijd. Dat mis ik toch de, ja, heel gek, de herhaling. Dat, dan er wordt er gescoord en dan zit je toch te wachten op een filmpje... waarin het nog een keer wordt Je wilt gehaald. gewoon nog een keer zien. Ja, dus ik oh. ben nou, niet geweest. Meneer Towers, we kennen u uh, uh, ook als vaste gast op de middenstip. Laten we even luisteren. Fire! Dit is de club waar al zo'n honderd jaar geleden De bal is gaan rollen, ja hier in Rotterdam daar wordt het er helemaal blij van. Zo, ja, wij zijn, het, het, het publiek, het legioen, is toch, de, is toch de twaalfde man altijd ook in de Kuip. Hm. En dat is dus heel erg aanwezig. Als, als, het, als het er echt om gaat, En dan geef ik een heel simpel voorbeeld. We verloren met 10-0 van PSV. Van, van, van, van ik wou het eigenlijk niet noemen, maar, maar, maar nou, nou, niet zelf. Nee, nee, maar, maar, maar da, da, daarmee geef ik onze clubliefde aan. Maar drie dagen later zat de Kuip gewoon weer vol. Hm. Bij de volgende wedstrijd. En die muziek. Ja, <laughs> <laughs> en die, muziek die, die, die U heeft dus diverse nummers geschreven over, over Feyenoord en gezond. Ik heb ze niet zelf geschreven. Nou ja, wel, ik heb wel, ze wel bekend gezongen. gemaakt. Uh, Wat voor hm. rol speelt die daarin? Nou ja, ik, ik ben ambassadeur van de club. En uh, elke keer als er uh, he, als iets heel bijzonders is, bijvoorbeeld de open dagen, uh, dat er dat, dat, uh, dat een nieuwe formatie bekend gemaakt wordt voor de, voor de supporters. Ja, dan geef ik achter de persoons. En bij, uh, bij UEFA wedstrijden dan kom ik uh, mijn bijdrage leveren. En verder ben ik natuurlijk ook regelmatig op de tribunes uh, ben ik te vinden. Ja, u, u volgt het wel. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. En, en vooral, uh, en dat, wat, wat ik leuk vind, ik heb, mijn Feyenoord heb ik opgenomen toen. En ook als, of ze nou uitspelen of thuis spelen... Ook, ook uit, dan hoor je uh, s, s, niets is sterker dan het ene woord. En dat is Feyenoord. <laughs> Ja, en dat schiet u vol. Ja, dat vind ik geweldig. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, vorig, ja, vorig jaar uh, overleed het kind van de Kuik Koen Molijn. En u kreeg toen zijn weduwe aan de telefoon. Wat, wat, wat vroeg ze u? Nou ja, ik, uh, ik was net op weg naar Curaçao, naar mijn vakantieadres. En ik, ik kwam daar net aan. Mijn, mijn, mijn telefoon die, die was net aangesloten op, uh, op de provider. En toen kreeg ik een, een belletje dat... Uh, dat Koen was overleden en Koen is van ons een hele goede vriend. En Adria uit uiteraard ook. Mm -hmm. En ja, maar ja wanneer wordt hij begraven? Nou, dan en dan. Nou, dat was al heel, heel vlug. Dus ik, ik ben gelijk re rechtsomkeer gegaan, de andere dag. En toen uh, heb ik een, ook weer een, een bijdrage kunnen leveren, gelukkig. Want zij wilde alleen de muziek draaien, maar u zei nou uh, nee, ik kom zelf wel. Nee, ik, ik vond dat, dat uh, uh, ja, een beetje mager. En uh, ook de vriendschap uh, benadrukkend. En ook het feit benadrukken dat ik ambassadeur van ben van onze club. En toen hebben we, we dat zijn natuurlijk iedereen die erbij betrokken geweest is. Een uh, staatsbegrafenis gegeven. Hm. En het was indrukwekkend als je zag dat de hele, hele Erasmusbrug van het begin tot aan het eind vol stond met allemaal supporters, met fakkels. Nou, mijn, mijn haren stonden overeind. Ik zat in de laatste volg, volgwagen. Dus ik, ik was er. er stonden geen drangheken, geen last van hooligans en geen last van, van ellende. Het was allemaal, alleen maar heel veel respect. En het was ook heel goed voor onze club hm. en voor alle supporters. Ja. En kon u wel zingen dan op zo'n moment? Want dat is natuurlijk toch heel emotioneel dan? Nou, dat is best, best moeilijk. Maar ik had, uh, ik had het Rotterdamse Open-akkoord erbij. Oh, dat scheelt. <laughs> dat dus helpt. Dan, ins dan inspireren je, je natuurlijk ook elkaar. En, uh, ja, ik vond het ind indrukwekkend. Ik vond het, dat maak je misschien toch maar één, één keer in je leven mee. Ja, ja, ja. U bent, uh, zei u net ook al, niet alleen supporter, maar ook officieel ambassadeur van de club. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Uh, nou, dat is. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Eerst vroegen ze me of ik een, uh, een, een lied wilde opnemen voor Feyenoord. Dat hadden ze laten schrijven. En toen dacht ik: ja, maar ja, goed. We, we, we, eerst wil je het horen en waar, op, op welke melodie. Uh... En mijn vader die zei ooit. Ze hadden op, in, in, in die periode nog even terugkomen erop. Dan hadden ze ongelooflijk veel last van hooligans, Van, van ellende en, en dan liepen de sponsors weg. En, maar mijn vader zei vroeger: Wij waren heel streng christelijk van huis uit. Die zei altijd: Leen, eh, soms is 1% positiviteit in staat om 99% negativiteit in evenwicht te brengen. Dus. Nou. noem het maar de roepende in de woestijn. <laughs> ja, dat was u toen. En toen dacht ik, nou ja, misschien is het op dit moment van toepassing... dat ik inderdaad daar eens een bijdrage aan levert. En, en uh, lukt het wel, lukt het niet. Ik bedoel, en het is, nou ja, ze hebben me omarmd. Ja. Uh, tot op de dag van vandaag. En het, het, ja, het, het, het is na, naast hand-in-hand -hand kameraden het tweede feyenoord geworden. Ja, maar is er als echte Feyenoord-supporter... wat betekent Lied voor de Kuip en voor de Club... Ja, heel veel. Uh, zoals hij het zelf al uh, eigenlijk uh, nu zegt. Uh, met zijn zingen natuurlijk. Hè. en ja Uit Legioen zei het net al als de twaalfde speler, absoluut. En ik kan me die wedstrijd tegen VVV ook nog goed herinneren. Die Feyenoord eindelijk dan weer een keer won. <laughs> uh, dus ja, ik, ik denk dat Litouwers... Uh, hij is ambassadeur, het past allemaal precies. is Rotterdam, zanger, Feyenoord, Feyenoord, het klopt allemaal. Dus het uh, gaat heel goed met de club. Hè? Dus we zijn ook allemaal heel ja. trots nu. Ja. Gelukkig, ja. Maar vijfde, meneer Bouwers, staat u nu op dit moment? Staat vijfde, ja. ja. Is er nog hoop? Ja. Nou ja, ja uh, toch? Ja, zegt Tim. Het, in, in, in, ja, ja, neem maar, ja ik ga me luisteren. Ik vind het zo spannend op dit moment. Uh, het, kijk wat er afgelopen zondag weer gebeurt: dat, dat gewoon uh, topclubs uh, niet verder komen dan een gelijk spel. Nou ja, uh, en ze kunnen ook verliezen. Uh, Alles kan nog. Kijk naar PSV vorige week. Ja, nou ja, het, het, het, ja, alle mogelijkheden liggen eigenlijk nog open. Okay, Een beetje al. hoop, en dan komt weer het spreekwoord: hoop doet leven. <laughs> Mooi. Zo meteen na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we aan deze tafel met cabaretier Tim Kamps... over zijn uh, nieuwe, nieuwe niet-talkshow, zijn cabaretshow over een talkshow. Steven de Voer over etentjes van de Britse David Cameron... en Jan Marijn en Lee Towers blijven ook bij ons. En na het nieuws is dat, en dat wordt gelezen door Nanet Wel. Radio 1, het NOS-journaal. In Amsterdam-Zuidoost is vanmiddag een man omgekomen bij een schietpartij op het Vredelandplein. Hulpverleners hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was te vergeefs. Gisteravond was er ook al een schietpartij op het Vredelandplein en ook daarbij viel toen een dode. De burgemeester van Gieselanden wil niet dat de politie meewerkt aan de uitzetting van een Afghaanse vluchteling. Het gaat om een 45-jarige man die ruim 14 jaar in Nederland is. Minister Leers zegt dat de man wordt verdacht van oorlogsmisdaden en daarom geen vergunning kan krijgen. De gemeente zegt dat de vrouw en vier kinderen van de man die wel mogen blijven niet zonder hem kunnen, maar minister Leers bestrijdt dat. Israël heeft alle contacten met de VN Mensenrechtenraad verbroken. Dat betekent dat een onderzoeksteam van de VN niet wordt toegelaten in de bezette gebieden om het nederzettingenbeleid te onderzoeken. Israël zegt dat de VN Mensenrechtenraad partijdig is omdat er veel meer aandacht wordt besteed aan Israël dan aan mensenrechten in Arabische landen en Iran. Maar dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Welkom bij Dit is de Dag met aan tafel Lee Towers. Hij viert morgen de 75e verjaardag van het Rotterdamse stadion De Kuip. Jan die krijgt straks om 4 uur de blauwdruk overhandigd... van het Nationaal Historisch Museum, het grootste museum dat er nooit kwam. Ik blijf het zeggen. Cabaretier <laughs> Tim Kamps papier, zeg, ja. Over, ja, inderdaad, over zijn nieuwe theatervoorstelling. En wat heeft hij met talkshows en Steven de Voer over een groot schandaal in Groot-Brittannië. Want hoeveel kost een diner met de premier? U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u de hashtag DIDD? of ga naar de website ditisdedag.nu. Tim Kamps, we Hallo. zitten samen in een talkshow. Oh ja? Ja, okay. en met ook met andere gasten. En dan ga ik jou vragen stellen, maar jij kan dat natuurlijk ook doen, hè? Nee, nee. nee? nee daar ben ik niet goed in. Nee? Zal nee. ik dan toch maar gewoon de vragen ja, stellen hier? Ja, Oké, okay. want uh, voorafgaand aan jullie nieuwe show... hebben jullie een serie omgekeerde talkshows gemaakt. Ja. Laten we even luisteren naar een fragment. Oké. Okay. Eerste <laughs> vraag, uh, even helemaal met de deur in huis. Um, hoe uh, is het uh, om ja, misbruik te zijn... Uh, zo, Geen idee, want, nee. want we zijn niet misbruikt. Ik bedoel ook meer van, ja, weet je, hoe voelt dat? Of zo? Ik begreep dat jullie misbruikt zijn door jullie uh, moeder. Nee, hoe kom je daarbij? Uh, van internet. Ik weet niet zo goed op welke site je dan zit, maar dat is niet waar. Nee. Vat ik het als volgt, samen, jullie zitten in een of andere ontkenningsfase. Nee. nee. nee. <laughs> <Tim>. <laughs> Raar van de beeld. Het is zo dat jullie dan de gasten zijn, ja. jij en je broer... en jullie ja. hebben steeds een andere interviewer. Ja, dit was Pauline Cornelissen. We hebben gewoon een aantal mensen gevraagd die ons dan interviewden. Dat leek ons grappig. Een soort omgekeerde talkshow eigenlijk. Ja, het worden wel hele bizarre interviews. Ja, ja. Ik heb er een paar zitten bekijken op ja, YouTube. Ze zijn heel gênant allemaal. Ja, ja want niemand stelt eigenlijk normaal... Een, niemand stelt de goede vragen. Het nee. was geen gewoon gesprek nee, eigenlijk. Het nee, het voornamelijk over de interviewer zelf. Ja, dat vind ik dus ook wel weer een beetje confronterend. <laughs> dus, dus nu kom maar Hoe moet gaat ik, het met wat, je? Wat, nou, goed hoor. Um, Talkshow is dan in, ook vervolgens nu in de nieuwe show de, de rode ja, draad? het is maar, een beetje voorbedurend op, dat, uh, yeah. op die filmpjes, Wat ja. is er met de Nederlandse talkshow dat jullie dachten, daar moeten we iets mee gaan doen? Nou, niet zo heel veel, maar wij, we kijken gewoon heel veel tv. En, en dan kijk ik sowieso de wereldrijd door, bijvoorbeeld Paul en Witsman. Dus dan word je al snel geïnspireerd door dat soort dingen. En uh, dan, ja, wat je, wat je, waar je van naar kijkt, daar, daar doe je iets mee. Dus dat, dat hebben we gedaan. Ja. Dat is het een beetje. Ja, en dan wordt het een beetje uh, in het absurde getrokken. Ja. Er zitten hier aan tafel wat mensen die nogal eens in talkshows komen. Bijvoorbeeld u, meneer Marijnissen. Ja. ja en hoe is dat eigenlijk, om een vaste talkshowgast te zijn? Ja, ik heb er altijd heel wat uh, bezorgd. Um, ja, hoe is dat? <laughs> ik, ja, het gaat mij redelijk makkelijk af. Ik heb ook al voorbeelden van mensen die daar uh, toch een beetje zenuwachtig van worden. en zo, Daar heeft, wat... heeft u geen last van. Nee, nee, eigenlijk niet. En ik moet zeggen, het zijn ja, over het algemeen, kijk, die late night shows, bijvoorbeeld van Paul Witteman, dat heeft wel weer een ander karakter dan de wereld draait door. Mm -hmm. En dat moet je wel een beetje aanvoelen. Hè. Bij de wereld draait door moet het kort, moet het snel, liefst Met ook het een leuk. beetje relativerend en leuk zijn vooral ja. en positief. Um, en bij Paul Witteman is er meestal weer iets meer ruimte voor reflectie, voor de waarheid achter de werkelijkheid, zeg maar. Dus het scheelt heel erg waar je, waar je terecht ja. komt. Ja, Litouws, je zit ook wel eens in een talkshow. Hoe is dat? Regelmatig. Nu ook, maar op tv, hoe is dat? <laughs> ja, ja, ik, eh, ik heb hetzelfde antwoord dan, eigenlijk als Jan, ik, voel, ik, ik, ik zit al zo lang in dit vak. Ja, het is natuurlijk ervaring. Dan ervaringen. heb je natuurlijk, natuurlijk die ervaringsfactor, die je gaat dan meespelen. Je wordt uh, niet zo gauw gek uh, gemaakt. En als je weet, ff, eigenlijk voor jezelf waar je het over hebt, dan uh, komt het altijd wel goed. Ja. Ja. ja, geen uitgeleiders. Tim, wie komen er bij jullie langs in jullie uh, programma? Ja, het zijn voornamelijk absurde gasten. Dus we hebben bijvoorbeeld een toverslak... En uh, ja, je moet, je moet het zien hoor. Oh, Karl Lagerfeld. Carl Lagerfeld, ja, ja. Ik heb begrepen van, van ja. degene die het programma heeft bekeken... van de redacteur, dat dat een buitengewoon goede... Ja, een goede im imitatie van ja. mijn broertje. Die kan hem heel goed nadoen. En dan gaat hij allemaal tips geven over mode aan de mensen in het publiek die zich als uh, een een stuk scheisse verkleden. Dus dat is heel grappig. En, uh, en dat vertaal jij dan alsof ze er heel leuk uitzien? Ja, ja precies. Zit, er ook, zit ook nog snelheid in in zo'n slak? Ja, nee, hij is heel traag. Oh. En op het einde ga ik zout op hem strooien, dus dat is heel zielig. Oh, ja, dan loopt het af. Ja, ja. dan gaat hij dood. Is het, is het ook bedoeld om dan aan te tonen... wat? dat wij altijd maar naar die talkshows kijken... en dat dat misschien ook een beetje absurd is? Of is dat, is, zit nou, dat er niet achter? Op zich hebben wij niet veel boodschap in onze programma's. Dus het is voornamelijk uh, gewoon in, uh, wat we zien in het absurde trekken... en uh, dat het grappig is. We willen er niet echt iets mee zeggen. Maar op zich, uh, mensen halen er wel dingen uit. En dat is oké, okay, dat is gewoon prima. Ja, maar dat is niet jullie eerste, nee, eerste zeker, bedoeling? Nee, zeker. de eerste steek is gewoon dat we origineel willen zijn... en dat het, uh, dat het verrassend moet zijn. Ja. ja. Jij en je broer, uh, jullie waren eerst een, uh, met, met z'n drieën. Nu, ja. zijn, nu zijn we met z'n tweeën. Jullie hebben... Uh, <laughs> dat ja, nee, jij ja, en ja, je broer en nog broed. iemand ja. erbij. Ja. Nu zijn jullie met z'n tweeën. Ja. Jullie zijn ooit begonnen aan cabaret Zonder. Dat jullie iets van een opleiding of ja, een uh, kleinkunstacademie... Ja, uh, de straat. Of, ja. Hoe, hoe kwam dat? Um, we hebben ons gewoon ingeschreven voor het Amsterdamse Kleinkunstfestival... voor de Wim Sonderveldprijs. En toen uh, wisten we echt niet wat we deden. En toen waren we met Claudia de Brij onder andere in de finale... Richard Groenendijk. En toen wonnen we heel onverwacht... Uh, en toen, uh, toen zijn we eigenlijk door blijven gaan. Ja. Het is eigenlijk een soort uit de hand gelopen grap eigenlijk. Jullie dachten, we doen eens dus gewoon eens een keertje mee. Ja. En we zien wel hoe ver we komen. Op het begin waren we heel slecht. We moesten alles leren nog, super amateuristisch. Maar ik denk dat dit het, eigenlijk het eerste programma is... dat <laughs> wat professioneel in elkaar is gezet. Het is wel grappig dat, hoe lang dat duurt. Ja, wat, hoe lang is dat? Dat is een jaar of tien jaar geleden. Jullie worden wel omschreven als zep cabaret. Ja, het wat... gaat dus vrij snel. Het is vrij veel korte scènes achter elkaar... Dus dan heb je het gevoel dat je, naar een, dat je aan het seppen bent. Dat is het, dat is, daar komt het vandaan eigenlijk. Ja, vind je het een goede beschrijving? Ik vind het wel goed. Ik vind het wel fijn. als uh, Ik sep thuis ook veel, dus het is ook iets wat ik uh, fijn vind om te doen. Dus Dat klopt wel, <laughs> denk ik. En wat vindt het publiek ervan? Ik denk dat, dat je verrast blijft en dat je gewoon uh, op een puntje van je stoel zit de hele tijd. Dat je niet, dat je niet, uh, dat je niet inzakt. Dat is fijn aan, denk ik. Omdat het steeds weer iets nieuws is. Ja, ja, precies. Ja. Ja. In de gaat u wel eens naar Cabaret? Nee, eigenlijk nooit niks meer. Ja, ja wel, ja wel, ik, eh, ik hoop toch van, van die luisterboeken weet je, of oh ja. ja, nou ja, in dit geval dan de uh, cabaretvoorstellingen dan. Kan we even dan uh. Waardenberg en de jong, wat zeg je? Waardeberg en de jong, die heeft ook iets met Feyenoord toch? Die wordt voor Feyenoord opgetreden hoorde ik. Wie? Ik heb Waardeberg en de jong. Waardeberg en, ja, en de jong, ja natuurlijk, ja ja ja, super tof. ja, ja, ja, ja. Ook Rotterdamers. Ja. En uh, vergeet natuurlijk vooral niet uh, uh, onze Hoe heet ze nou, joh? <laughs> Shit. Nee, je, mag je. <coughs> Nee, joh. Uh, nou ja, ze zijn nog bijna binnen hoor. Ze komen sowieso wel. <laughs> Meneer Marijns, gaat u wel eens naar het cabaret? Ja. Ja? Ope Kobus heeft zijn linkerbeen verloren. Oh, ja. ja. En, en, en, Wat is ze nou? En, ja. Help me even. Ik weet het niet. <laughs> Amazing Stoopbangers. <laughs> ah, okay. oh, ja. Gigantisch. Okay. En waar houdt u van, meneer Marijnissen, als het gaat om kamerin? Um, nou, eigenlijk van alles. Van Freek de Jonge, Joep van het Hek, uh, de Vinkers, uh, noem ze allemaal maar op. Ik, ik, vind, ik kan ze allemaal wel waarderen. Ik heb niet echt een uitgesproken voorkeur of uh, nee. mensen die ik En ik alles, minder alles, vind. Alles, alles wezen kijken bij Kamps en Kamps? Nee, die ken ik ook die niet. Die ken ze nog niet. Nou nee. ja, nou, Tim, je hebt nog een wereld te winnen. Ik ja. heb Jan nog een een tijdje geleden maar hij heeft niet gereageerd. Oh. Dat <laughs> kan ik me niet. <laughs> Wat stond Wat er, in? Tot er in het mail? Ja, er? Ik heb een heel goed idee voor een uh, filmpje voor, voor de SP. Maar okay. ja, echt super, echt super grappig. Dat wil ik heel graag maken. Maar... En waar heb je dat naartoe gestuurd? Dan? Ja, nou ja oh, persoonlijke... Uh, <laughs> nee, ja. ik weet niet. Misschien is het al een tijdje nee, geleden. Nee, dan heb je het vast een verkeerd. Jan het, uh, Ik weet het niet precies. Um, en kan je het ons ook vertellen nu? Wat je van idee had voor de Ja, maar dan geef ik het weg is Doe, niet, doe, niet, nee, doe, dat doe, ik doe, ga ik niet doe. doen. Nee, ja, ik zou het ik, heel ik, graag ben, willen ik, vertellen. Ja, ik, want... ik, ik, heel graag. Weet je wat? Bel even naar de Tweede Kamerfractie <laughs> en die kunnen jullie mijn e mailadres over vertellen. Oké, okay, graag, graag. Goed, mag <laughs> ik ook nog een vraag stellen? Ja. Oké, okay, goed. Um, jou, jij hebt met je broer Ward. die is één minuut na jou geboren. Ja. En die is ook een paar centimeter korter. Klopt. Ik heb een paar stukjes op YouTube nagekeken en dan is er altijd een beetje een soort pestverhouding tussen jullie twee. Ja, nou, we wat... hebben veel ruzie ook in het echt. Dus het dat op het podium. En Wart is... Kleiner dan, dan ik, als mij dan, dan ik. <hijne> dan ik, ja. <hijne> Sorry. En uh, dus dat is het hij zo, ga hij zo, is hij al gouden uh, behaald ja, Hij is kwetsbaar. Ja, ja. En is hij dat ook nu weer in deze. Nee, nu valt het mee. Nu draait hij zich soms ook om. Oké, okay. ja, eindelijk. Maar in het echt is hij wel degene die het, uh, het gemeenst is hoor. O, en moet oh, ja? je dan bukken? Ja, nee. Okay. Maar, ik spring maar, dan, ik spring. <laughs> jij, zegt, jij zegt van we hebben het echt ook veel ruzie, maar jullie ja. kiezen er wel voor om samen te werken. Ja, weet je, wat, het is als, je veel, als je makkelijk dingen tegen elkaar kan zeggen, als je gewoon duidelijk kan zijn tegen elkaar, dan gaat het veel sneller. Dus je werkt heel snel. Terwijl dus als ik met een vriend een voorstelling zou maken, dan zou ik toch voorzichtig moeten zijn in te zeggen: van uh, dit deed je heel slecht. Dan verpak ik het of zo. En tegen mijn broer kan ik gewoon heel duidelijk zeggen dat, dat hij het slecht heeft gedaan. Ja, en dan... je, je zegt gewoon: dat was helemaal klote wat ja. je het gedaan hebt. En één minuut later zijn we het weer vergeten. En is het gewoon duidelijk. Ja, Litouwers, u zijn net: vijf broers heeft u? Vijf uur, ja. Ja, en heeft u ook zo'n verhouding met ze? Uh, nou, wij, wij, wij hebben een Spartaanse opvoeding gehad thuis. En uh, een Spartaanse, dat, dat, dat, dat was uh, echt fysiek. Wij, wij, wij boksten en we judoden en we deden aan gewicht heffen. En uh, we wilden eigenlijk allemaal de beste zijn... Maar ja, mijn, mijn oudste broer was vier jaar ouder dan ik. Dus daar kon ik het nooit van winnen natuurlijk. Dan mij. Dan dus, <lacht> ik. Als ik, dan mij. Ja, praat u door, meneer Towers. Oké, okay. hier word ik wel heel erg zenuwachtig van. <lacht> Sorry. <lacht> ja. Maar ik moet je zeggen... Maar, uh, uh, juist omdat we met elkaar niets hadden... Uh, in, uh, in de zin van... Uh, geld. We konden ons niks veroorloven... Mm -hmm. hebben we daardoor een ongelofelijke... ...zaamhorigheidsgeest ontwikkeld. En uh, die is tot op de dag van vandaag... ...is die, is die in stand gebleven. Ja. En uh, we houden heel veel, heel veel van elkaar. Z zingen zij ook of niet? Uh, ze zingen met mij mee. Als, oh, okay. als, uh, als, <laughs> maar als ze uitgenodigd zijn. Ze, ze, staan niet op, <laughs> ze staan niet op het podium. Nee, nee niet echt. Nee. Nee. Tim, je zei net van... ja wij, ...wij leggen niet heel bewust een boodschap in ons programma... Nee. ...maar ik vind het prima als mensen dat wel meenemen. In je in, in nieuw programma is het... Misschien het meest geëngageerde deel gaat over het programma van Arie Boomsma, over de streep. Ja, jullie lijn. Yeah. Ja, wat, wat gebeurt er? Uh, ik sta met een microfoon. Ja, ik weet niet of het programma kent. Nou, ik heb, ik, De redacteur heeft het gezien en het me helemaal verteld. Nee, maar het programma Arie Boomsma, ja, ja, ja. Ari Boomsma. Ja, precies. Ze stekken een streep en ze zeggen allemaal dingen... Have you ever been abused? En dan moet je over de streep uh, lopen als je abused bent. En dat nemen ik op de hak. Ik zeg allemaal vreselijke dingen en Bart loopt elke keer over de streep. Precies, dus <lacht> die is door iedereen misbruikt. Het gaat maar door en uh, hij neemt het niet serieus. Dat is heel grappig. Ja, en, en, kan je je voorstellen dat jullie in volgende programma's misschien meer ook over de actualiteit iets zouden doen? Wat veel kan ja, je merkt wel. Ja, je merkt wel dat het dat het die kant op gaat, een beetje dat je nu meer uh, daarmee doet. Vroeger was het echt, ging het echt nergens over. En uh, liepen ook veel mensen weg hoor. We hebben veel dingen gedaan die mensen niet trokken. Het gingen bijvoorbeeld drie minuten lang hebben jullie de zin in roepen. Om te kijken hoe ver dat konden gaan. En op een gegeven moment zag je echt ja, liepen de drommen bij liepen we de zaal uit. En nu, nu zijn we wel wat uh, rustig geworden eens, te zeggen. Ja. Maar dat was dan ook om te kijken hoe ver je kon gaan of zo? Of ja, wel? ook gewoon benieuwd van uh, hoe ver hoe ho ho lang blijft dit leuk of zo. Ja. Ja. Nou, net zo lang tot de hele zaal ja. leeg is en dan is het duidelijk. Ja. <laughs> dan gingen we iets te ver. Ja. Goed. dat je in Nederland toch een beetje bij, bij de Nederlandse traditie moet blijven. Hè? Ja, dat en is, dat, is, dat, ja, dat is, Steven? Vanuit, vanuit België bekeken is, is Nederlands cabaret toch altijd geweest. Uh, heel duidelijke link met, uh, met actualiteit. En, en daar dan toch, ja, levensles is het een groot woord. Maar er, er moet wel iets achter zitten. Er, er, moet, er moet een soort gelaagdheid zijn. Gewoon de grap om de grap alleen... Dat doen Nederlanders niet zo, niet zo nou, snel. Nou, Tim doet dat. Ja, en, en daarom, maar, maar hij zegt zelf net dat op het moment dat het erg nergens over gaat, dat dan de zaal ingeloopt. Dus dat je er misschien nou, toch wel Ja, misschien overdreven. Ik bedoel, ter <laughs> illustratie soms. Soms was het ook heel leuk natuurlijk. Ja. Meestal. Jullie show uh, Kamps en Kamps 2 is nog door het hele land te zien. En op onze website staat informatie over waar dat allemaal te bekijken is. Oh, ha, ha. Ik kan niet lopen, hoe ver moet ik nog? Geen mens hoort dat ik schreeuw wanneer ik schreeuw. Maar desalniettemin schreeuw ik soms toch ha, ha.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 ho <laughs> Daar verder. Wie hadden ze gedacht? Wereldweek. Vandaag met Steven De Voer, journalist uit België van de krant De Standaard. Ja, Steven, Engeland, daar gaan we het over hebben. In rep en roer, want dineren met de premier dat schijnt te koop te zijn. Vertel. Nou, het is niet voor niks. Nee, je moet er flink voor betalen. <laughs> ja, als je... Brijbaar. Als je 250.000... Uh, sorry, 200.000 pond, 250.000 euro ongeveer uh, neerlegt... dan koop je jezelf een uh, soort... Uh, ze noemen het Premier League-achtige uh, toegang tot de premier... wat zou inhouden ook uh, gaan dineren in Downing, Downing Street 10. Mm -hmm. En de mogelijkheid om over het even wat te, te beginnen praten... ook over zakelijke belangen. Ja. Tenminste, als we zijn penningmeester, Peter Crudas... ex-penningmeester moet ik nu zeggen... want hij is ondertussen opgestapt... als we die mogen geloven... want die is uh, gefilmd... terwijl hij uh, in de, een, in dat een gesprek undercover... Voor... On, on, tenminste undercover vanuit de journalisten uit... met uh, journalisten van de Sunday Times aan het praten... was. die zich we... uitgaat als, uh, als uh, een investeringsmaatschappij... Uh, met uh, uh, vestiging in Liechtenstein. Zullen we even luisteren naar een stukje van dat gesprek? In fact, some of our bigger donors have been for dinner in Number 10 Downing Street uh, in the Prime Minister's private apartment oh, with Samantha. We'll listen to you and we'll put it into the policy committee at Number 10. We feed all feedback into the policy committee. Ja, dus de, de penningmeester zegt van nou, je kunt dan uh, aan tafel bij uh, Sam en uh, Cam. En op uh, de manier waarop hij het zegt. En wat je dan Alsof hij op de staat, Ja, zo wat wel. je dan bespreekt, dat, dat ja. kunnen we dan ook wel eens op, op de politieke agenda zo'n beetje weten te krijgen. Uh, deze penningmeester is inmiddels uh, uh, vertrokken, Pieter mm -hmm. Craddes. Um, maar eerst even over die, die journalisten. Wat, hoe hebben die dit voor elkaar gekregen? Ja, zij hebben zich dus uitgegeven voor een uh, soort uh, investeringsmaatschappij. met. Uh, met Zetel in Liechtenstein. En uh, ja, die, die, die gingen eens polsen, uh, hoe, de, hoe dat nou precies zat. Hoe, uh, hoe, hoe moeilijk of makkelijk het was om, bij de, om rechtstreeks contact met de premier te krijgen. Nou, dat bleek dus als je credus mocht geloven, uh, als uh, als, je maar, als je maar genoeg boter bij de vis kwam, helemaal niet zo moeilijk te zijn. En nu is de discussie. Klopt dat wat Crudus zei? Uh, want uh, de ontsnappingsstrategie van uh, Cameron en de conservatieve partij... lijkt nu te zijn uh, te, te, te zeggen dat Crudus het eigenlijk zelf helemaal verkeerd had. Dat, dat één, als het zo zou zijn, dat, dat, dat het verkeerd zou zijn. Dat is nogal duidelijk dat het immoreel is om, om zomaar... ...toegang tot de premier te koop aan te bieden op de macht. Ja. Maar twee, dat het uiteindelijk ook helemaal niet klopt... ...dat de man niet goed wist waar hij het over had. Wat nogal vreemd is, aangezien penningmeester van de partij was. Ja. Maar dus daarover... ...kun je op die manier eraan ontsnappen of niet... Uh, dat wordt moeilijk, aangezien uh, de oppositie Labour nu uh, vraagt... Uh, of ze dan toch, uh, alsjeblieft, uh, heel dringend de lijst zouden kunnen krijgen... van mensen met wie de premier het afgelopen jaar uh, pri uh, privé heeft gedineerd op die manier. Ja, en, waarop de premier natuurlijk zegt, ja, dat is privé, dat, dat, dat wil ik liever niet doen. Oké, okay, dus daar gaat de discussie nu over. Dat uh, schijnt, het, daar schijnt het wel op uit te draaien. Met als uh, ja, een beetje sajante... Uh, achtergrond dat die oppositie, dat is natuurlijk Labour... maar die zijn nou ook niet helemaal vrij van alle zonden. Uh, herinner je dat uh, Tony Blair zelf nog uh, enkele jaren geleden... zelfs in een gerechtelijk onderzoek enkele keer is ondervraagd... omdat hij als premier uh, ja, ook in, in, in ruil voor uh, partijfinanciering... zelfs dus adellijke titels zou hebben beloofd. Dat is dan uiteindelijk... Uh, zonder gevolg gebleven, dat onderzoek. Maar mm -hmm. bedoel een, een reukje lijkt een soort rond traditie. Labour heeft er ook altijd wel bestaan. Er zijn bij Labour zelfs uh, enkele ministers uh, ooit moeten, uh, moeten opstappen... omdat er één toen ook uh, on the record, tenminste, niet on the record, dat hij wist... maar ook zo is betrapt, gefilmd door uh, een, een televisieploeg undercover... Uh, die toen had gezegd dat, uh, dat, dat hij eigenlijk een soort uh, taxi was... die te huren was voor een bepaald bedrag... Hm. Dus het lijkt inderdaad wel een beetje een traditie te zijn in Engeland... maar de, ja, de timing is zeer ongelukkig voor, uh, voor Cameron... die vorige week nog maar een uh, zeer omstreden begroting heeft voorgesteld. Een begroting waarvan uh, de kritiek heel hard was dat het alweer een begroting was voor rijke mensen, dat de Tories een miljonairspartij waren... die alleen maar hun vriendjes probeerden te, te, te bevoordelen... en die de gewone mensen uh, absoluut niet ontzien. Nou, en dan krijg je een week dat later helpt dit. Niet. Dat is niets, nee. gelukkig qua timing. Ja, Marijn, kunt u zich er iets bij voorstellen in Nederland... dat er zoiets zou kunnen? Nou ja, politieke partijen die fondsen werven... Dat, uh, en daarbij ook etentjes organiseren, dat is niet zo bijzonder. Niet uh, in Nederland, maar ook niet in Amerika bijvoorbeeld. Alle presidentskandidaten doen dat. Mm -hmm. En een uh, arrezon van uh, 10.000 uh, dollar kan je daar aanschuiven bij een presidentskandidaat. Goed, dat is dan in verkiezingstijd. Maar u zult begrijpen dat uh, de terugbetaling... moet natuurlijk tijdens de Amstermijn worden geregeld. Dus hoe dat allemaal loopt en hoe die fondsenwerving sowieso... dat is een schimmige wereld. En dat dreigt in Nederland ook te gebeuren... als de PVV niet akkoord gaat met de voorstellen... die nu in de Kamer liggen om een wetsvoorstel... om daar we gewoon verder transparant open over te zijn. Ja. Dat je gewoon zegt, nou, van die organisatie hebben we zoveel gehad... van die hebben we zoveel gehad. Bent u daar altijd transparant over geweest? Of met met wie u tomatensoep had gegeten? Ja, want meestal moest ik betalen. Dus, oh. uh... dus dat leverde <laughs> u niet zoveel op? Wat, wat het bijzonder <laughs> uh, is in dit geval ook nog... is dat het niet alleen ging over de dineren zelf... maar ook die, die toch wel zeer duidelijke suggestie die Crudders heeft ge gewekt... dat je het dus ook over zakelijke dingen kon hebben. Mm -hmm. En dat het zelfs, uh, in dit geval aangezien dat het wettelijk gesproken niet mocht... want het ging over de maatschappij met vestiging in Liechtenstein... Uh, dan heeft Crudus zelf wel een paar dingen gesuggereerd... van ja, dan, dan, dan neem je toch gewoon een Britse, ja. Britse dochter van Oelschap of ja, ja, ja, zo. Dus ja. ze waren eigenlijk al echt wel aan het ritselen nog voor ze aan tafel. Nee, maar ja. Ik denk, ik, denk, ja, maar denk ook ze? dat Cameron een serieus probleem heeft, hoor. En ik snap ook eerlijk gezegd niet waarom hij niet gewoon openbaar kan maken... met wie hij allemaal de tafel gedeeld heeft. Ik bedoel, dan is er hij wat gedoe af. Maar als hij dat niet doet, dan zal dat blijven hangen, lijkt mij. Ja, Steven, denk je ook dat het voorlopig nog niet voorbij is... met het aftreden van Crudus? Nee, dat denk ik niet. Nee, ze, ze hebben nu wel, uh, wel, wel bloed geroken. Het was sowieso al, al, al zo'n vreemde week, want je had eerst die begroting... en dan, dan, dan, dan, dan kwam Cameron opeens onverwacht met een, met een opvallende wet... over het beteugelen van de openbare dronkenschap. Waarbij Labour meteen zei, hij, ja, die weet allemaal goed en wel... maar zo'n rare timing om daar nu opeens mee te komen, dit is gewoon proberen de aandacht af te leiden... van al die kritiek die je krijgt over, over die miljonairsbegroting. Mm. En dan weer een of twee dagen later krijg je, krijg je dit. Het, het, het, is, het is gewoon zo'n week niet, dat is wel duidelijk. Nee, maar is, is zijn positie sowieso niet zo stevig op het moment? Of zit hij toch redelijk stevig in het zadel? Nou, op zich zit hij, zit, zit, zit hij behoorlijk in het zadel. Uh, alleen is dit meer dan een klein incidentje, lijkt mij. Dit, is een, uh, dit kan uitgroeien tot een, uh, een schandaal van... Uh, van bijzonder uh, beschadigende proporties. We hebben natuurlijk ook nog gehad in Engeland... de bonnetjesaffaire van de parlementariërs. Mm -hmm. ja. uh, ik kan me voorstellen dat ook voor de gemiddelde Brit... het een beetje genoeg is zo langzamerhand. Ja, met al nog het pijnlijke erbovenop... dat Cameron natuurlijk destijds als oppositieleider... over een aantal van die affaires... altijd wel de eerste is geweest die heel hard aan het roepen was. Dat is altijd lastig als je, als je in de oppositie stond... andere mensen uh, zonder aan het uh, aanwrijven was. En uh, je blijkt dan zodra je aan de macht komt hetzelfde te doen... Dat is wereld. Ja, goed. We wachten geen maar... onderscheiding waar je geen builen mee kan vallen. En dat is? Ridder te voet. Ridder te voet, <laughs> zegt Lee Towers. Wij gaan naar onze dichter. En dat is vandaag Rinske Kegel. Rinske, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Ja, het heet Blauwdruk Museum. We zijn hier in de stad die met een A begint. U bent nu bij de ingang waar u voor een kwartje een kaartje heeft gekocht. En met een goede reden. Stapt u maar in de trein der vrijheid voor een rit door uw verleden. Weet u nog dat we broers waren... dat we uit hetzelfde eigen komen zijn? U kunt hier zien... dat we zijn afgebeeld als stripfiguren. Zet u de koptelefoon maar even op. We zeppen u de oren van de kop. En we zijn zelf de rode draad... die u mee naar huis mag nemen. Rechts van u ziet u het stadion. Generaties achterwerken zaten hier. In plastic kuipstoeltjes. Kijkend naar bewegende poppen. Snapt u wel wat ik bedoel... Het gaat hier om een groots gevoel. Verderop kunt u dineren. Daarvoor moet u even de zee passeren. Kijk vooral niet naar de nullen die daarna op het bonnetje staan. En als laatste ziet u hier de portemonnees. U kunt er dwars doorheen kijken. Ze liggen naast de nauwe schoentjes die u best mag passen. Want het zou zomaar kunnen blijken dat ze naar de toekomst gaan. Dank je wel. We Hoi. zetten jouw gedicht Rinske met alle elementen van deze uitzending op de website dit is de dag nu. Hartelijk dank daarvoor en ook heel erg dank aan de gasten. Jan Reinissen, Lee Towers, Tim Kamps en Steven de Voer. Morgen maakt de Tweede Kamer waarschijnlijk een einde aan het statiegeld. En ondanks verzet van de gemeente. Maar in Eerbeek zetten ze juist een stapje extra. Daar worden ook kleine petflessen en zelfs blikjes ingenomen. En u heeft doet twee een huis, flinke zakken, zakken bij u. Boordenvol met allemaal kleine petflesjes. Ja, die heb ik uitgezocht thuis al. Komt het ook uit de berm? Haalt u ja, het? uit u... de berm, ja. ja, ja. ja? ja ik rijd een hele, een hele afstand. En over een dag of vier doet u dezelfde route weer. En dan uh, moet u zien. 86 centen? 86 centen, is wat. Straks een reportage. En dan kruisen ook Martijn Vroomshoop van de VNG... en Marieke van der Werf, tweede Kamerlid van het CDA. De degens hierover. Eerst het nieuws van drie uur. Tot zo.